Het is de lucht achter het Hoef. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de westbouw langs de diek. Het ben de meuns en de moorden. Het ben de kegen en de burgen. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of zeur. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter het het is het torentje van spieken. Het is de weg van nachts naar klooster en de weg langs de dijk. Het ben de muns, het ben de moon, het ben de keking en de buur. Het is als land waar ik als kind, nog niks begreep van Pinoza. Het ben de muns, het ben de buur. Het is een doeve tillendeubstrood, het is een oude bakkerij. En ben de grote boomplootsten, van waar het zo naar mij. Het is de waai, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milans, Minogelans. Het is een mooi oom die mij een kou huis doet net in het gruil uit. Ik heb voor deze moe verkeer en vuil de van die naad De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.